CDA-kamerlid Pieter Ontzicht bewaakt onze pensioenen. Ambtenaren in Vlaardingen hebben superdeluxe telefoons tegen de zin van de SP. En de muziek is nog steeds van het zesde metaal. Goedenacht en welkom bij het Tweede Uur van Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. We beginnen met de geuzepenning. In Vlaardingen werd vanmiddag de prestigieuze geuzepenning uitgereikt aan de Rus Gregory Shvedov, Journalist en mensenrechtenactivist. Hij krijgt de prijs voor zijn website De Caucasische Knoop. En hiermee komt Sveelhoff in een rijtje met grote namen. Onder meer koningin Wilhelmina en de Tsjechische oud-president Vaklav Havel ging hem voor. De Stichting Geuzenverzet reikt de prijs uit aan mensen of organisaties... die zich inzetten voor de strijd voor democratie. Harry Borgaats, voorzitter van de Stichting Geuzenverzet, goedenacht. Goedemorgen. Legt u ons eens uit, waarom verdient Sveelhoff die prijs? Voor uh, het feit dat hij al jarenlang uh, opkomt voor de mensenrechten in uh, de voormalige... Uh, Sovjet-Unie-gebieden en landen en vooral en met name uh, sinds 2000, of 1999 uh, in, uh, de uh, uh, in de Caucasus. Hij heeft een website daar opgezet waar correspondenten, zo'n 60 correspondenten, rapporteren over het dagelijkse leven in de Caucasus-landen en uh, met name ook over de. Uh, schendingen van de mensenrechten. Ja, hebben de recente verkiezingen in Rusland daar nog iets mee te maken? Of is dat puur toeval dat die net schouder zijn? Nee, daar, daar die, die verkiezingen hebben er niets mee te maken. We hebben al in juni vorig jaar uh, de heer Kregelis Svedov aangewezen als onze laureaat. Hm. En uh, toen was er bij ons in ieder geval nog niet... Uh, sprake van uh, verband leggen met uh, de verkiezingen. Ja. Wat, uh, uh, wat is de Geuzenpenning eigenlijk precies voor prijs? Het zal bij veel mensen wel bekend in de oren klinken, maar wat, wat, waar staat hij voor? Nou, hij staat voor organisaties uh, en, en, of mensen... die uh, zich uh, gedurende geruime tijd hebben ingezet om uh, democratie in Nederland te behouden, dan wel in, uh, gestreden hebben en nog steeds strijden voor uh, elke tegen elke vorm van uh, dictatuur en uh, racisme en uh, uh, die op die reden verdienen uh, om een stuntje de rug te krijgen. Want zo ervaren onze uh, laureaten ja, ook, de mensen die de penning krijgen. Het is een erkenning van hun uh, activiteiten. En een stimulans om door te gaan. Jij, ja, hoe, hoe is dat voor deze meneer Sverdorff? Nou, hij heeft wel letterlijk gezegd, voor deze dagen, ook in de contacten met uh, de kinderen, met de burgers, dat, uh, dat hij heel erg blij is. En dat hij niet had gedacht, hij en zijn medewerkers, dat uh, er mensen zijn uh, in Nederland uh, die hun strijd en hun activiteiten uh, steunen. En hij is daar erg dankbaar voor. Ja, dus het wordt opgewerkt en gewaardeerd. Ja. En hoe hard heeft hij dat steentje in de rug nodig? Doet hij gevaarlijk werk of moeilijk werk? Nou, dat heeft hij wel nodig. Want uh, het komt regelmatig voor dat uh, de mensen die in de Kakaus Kakausische Knoop, zo heet zijn website, uh, meewerken. Worden vervolgd, worden gestraft, uh, worden bedreigd. En uh, ja, dan heb je altijd nodig dat je, denk ik, dat je dan uh, ook waardering krijgt voor je werk. Op de, in plaats van voortdurend maar lastig gevallen worden ja. over je werk. Ja, die geuzenpenning is een, een behoorlijk prestigieuze prijs. Kan het niet ook tegen hem gaan werken? Dat omdat hij deze prijs gekregen heeft, hij juist nog meer uh, op de huid gezeten wordt tot door het systeem dat hij probeert te bestrijden? Nou, dat zit hij niet, uh, niet zelf op die manier. Hij ziet het een positieve. Manier. Overigens, moet ik zeggen, we hebben nu drie dagen met de heer grieke lies uh, opgetrokken. En het is een optimistisch pens. En, hey, uh, moet je misschien ook wel zijn dat die... om dat werk te kunnen te blijven doen natuurlijk. Ja, dat, dat, dat hij weet dat hij bedreigd wordt, en dat, dat gebeurt dan ook. Maar uh, ja, daar gaan zijn gedachten niet heen. Hij uh, richt zich op zijn werk. En uh, ja, dat, dat er nare dat dingen ook kunnen gebeuren, en gebeuren, dat neemt hij op zijn kop toe. Goed. Uh, hij heeft de prijs dus in ieder geval binnen de geuzepenning 2012. Grigri -grig, Schwedhof, dank u wel meneer Borgaat. Oké, dank u wel. Op 15 februari zijn nieuwe Europese pensioenplannen gepubliceerd... en het mag allemaal een stuk strenger wat Brussel betreft. Het baart Nederland alleen heel wat zorgen... en daarom heeft de Tweede Kamer vandaag een speciale rapporteur aangesteld. CDA-kamerlid Pieter Ontzicht gaat deze nieuwe taak vervullen. Hij is door de vaste commissie Sociale Zaken gevraagd om zich in te gaan zetten voor de Nederlandse pensioenfondsen... en de strenge Brusselse bemoeienis af te houden. Meneer Ontzigt, nacht en uh, gefeliciteerd. Dank u wel. Wat gaat u precies doen? Uh, een poging doen om de Europese bemoeienis uh, uh, terug te dringen... en Europa buiten de deur te houden uh, bij ons goede Nederlandse pensioenstelsel... Europa heeft een witboek met plannen voor, pen, voor pensioen in Europa gepubliceerd. En een van die plannen is dat pensioenen vrije markt worden en dat pensioenfondsen hetzelfde zijn als verzekeraars. Dat zou heel nare gevolgen hebben. Het eerste nare gevolg is dat de pensioenen met nog 10% verlaagd zouden moeten worden. Volgens ons volstrekt een onrechte, want pensioenfondsen zijn geen verzekeraars. Ze hebben bijvoorbeeld een sponsor die extra geld kan bijstorten. In dat ultieme geval kun je de pensioenen ook verlagen of minder verhogen. Dus het contract is wat, wat flexibeler. En ten tweede het lijkt het mij volstrekt onwenselijk om um, de grote pensioenpot, meer dan 800 miljard, onder Europese controle te plaatsen. Want ja, dan kunnen ze daarna ook eens veel beleggingsregels gaan opleggen... of zeggen waar het in geïnvesteerd moet worden. En dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. Um, ik heb de afgelopen vijf jaar al twee keer uh, een Kamer bij de motie over aangenomen gekregen. De eerste keer heeft de Nederlandse regering um, een... Uh, een richtlijn, dus dat is een wet uit, uh, uit Brussel, getorpedeerd met een veto. En ging dus het vorige pensioenplan niet door. En uh, nu zullen we een manier moeten vinden om ook ervoor te zorgen dat dit plan niet doorgaat. Maar is niet een van die plannen die ze gemaakt hebben... om ook grotere buffers te verplichten voor pensioenfondsen? Dat is inderdaad een van de plannen. Maar dat is een onderdeel van het plan om pensioenfondsen te zien als verzekeraars. Ja, nou dat snap je... ik. Maar dat aan zich is best een goed idee, toch? In principe is het een prima idee om uh, goede buffers aan te houden. Maar weet je, weet je wat het raar van de plannen is? Alle landen zonder pensioenfondsen worden niet verplicht buffers aan te houden... want ze hebben geen pensioenfondsen. Dus de landen die een omslagstelsel hebben, zoals in Zuid-Europa... of een boekreservesysteem, zoals in gedeeltes van Frankrijk en Duitsland... Ja, die kunnen geen buffers hebben, die hoeven niet te hebben. De landen die de zaken al redelijk goed op orde hebben... die worden dan in één keer gedwongen buffers aan te leggen. Kijk, Dat is toch wel een klein beetje de omgekeerde wereld... Als je dan vanuit Brussel zo nodig heel streng wilt zijn... op de toekomstbestendigheid van pensioenen... zou ik zeggen, dan begin je met het opleggen van regels aan andere landen dan in Nederland. Is het ook zo dat het Nederlandse pensioenstelsel wat dat betreft anders is dan in, in andere landen? Of zijn er nog, kunt u medestanders vinden misschien nog in andere landen die nu in hetzelfde schuitje zitten? We kunnen medestanders vinden in landen als Ierland, uh, het Verenigd Koninkrijk... en waarschijnlijk ook in Duitsland, want die zitten... De eerste twee zitten helemaal in het Nederlandse schuitje en Duitsland gedeeld in het Nederlandse schuitje. Um, dus uh, daar hoop ik wat natuurlijke medestands te vinden. Maar dan zitten we pas aan vier van de 27. En we zullen ongeveer een derde moeten um, weten te overtuigen. Dus nog vijf landen voordat we in staat zijn om in Brussel effectief iets tegen te houden. En dat zal dus de opgave zijn. Dus dan zul je moeten denken aan landen als Frankrijk of Polen en Hongarije... die ook vormen van kapitaaldekkingstelsels ja. hebben. Maar dat, dat, dat klinkt nog niet uh, heel erg hoopvol. Moet, stel dat het niet lukt, moet dan het hele Nederlandse pensioenstelsel omgegooid worden? Nou, laten we eerst voor zorgen dat het wel lukt. De vorige keer is het wel gelukt. Ja. Dat is de enige keer dat Nederland ook gewoon een richtlijn volstrekt getorpedeerd heeft. Want de Kamer heeft toen mijn motie met 150 gesteund van dit moeten we dus nu niet doen. En daar gaan we dit keer ook voor. En ik denk dat als je kijkt van wat zijn nou de werkelijke belangen van Nederland in Europa. Dan zit het een enorm beleid, eh, belang dat Nederland zelf over haar eigen goede gaat. Dat is in tientallen jaren door werkgevers en werknemers bij elkaar gespaard. En het eh, dient juist een buffer te zijn in de vergrijzing die ongeveer nu aan het begin is. Maar de vraag blijft staan mocht het niet lukken. En dat is misschien een goede motivatie voor u om uw werk zo dan uitstekend te doen. Maar mocht het niet lukken moet dan het hele pensioenstelsel overhoop. Dan uh, zal het inderdaad betekenen dat het pensioenakkoord uh, niet uitgevoerd kan worden zoals bedacht. En dan gaat het pensioenstelsel inderdaad op een andere manier uh, op de kop. En uh, dat zal het bijvoorbeeld betekenen dat, dat uh, buitenlandse verzekeraars hier vrij spel op de markt krijgen. Dat is een verantwoordelijke taak dus voor u? Een buitengewoon verantwoordelijke taak. Maar u heeft er vertrouwen in? Ik heb er vertrouwen in en ik denk dat het gewoon heel, heel noodzakelijk is dat we hier wat aan gaan doen. Ik ben de afgelopen jaren uh, vicevoorzitter geweest van de. Commissie Sociale Zaken in de Raad van Europa in Straatsburg. Hij heeft ook een netwerk opgebouwd met de sociale zaken in, uh, in heel Europa. En zal dus proberen om dat netwerk ook aan te spreken, om ook anderen van te overtuigen dat het nou niet zo'n goed idee is dat Brussel zich hiermee gaat bemoeien. Brussel heeft niet een enorm goed werkwerk dat uh, met alle economische problemen waar het zich mee bemoeit, dat het onmiddellijk opgelost is. Nee. Dus ik zou zeggen, um, hou het even bij de huidige problemen die al meer dan genoeg werk op het bord van de leggen. Goed, en u zal er ook een flinke kluif van hebben... om de Europese tentakels van onze pensioenstelsels af te houden. Zeer veel dank voor deze uitleg en heel veel succes daarbij, meneer Ontzicht. Graag gedaan. Binnen nu en tien minuten geven wij iets van onze zendtijd op... voor de helden van de speld. Maar eerst gaan we weer luisteren naar muziek. Ja, live muziek op Radio 1 van uh, het zesde Metaal. Um, u heeft, uh, u heeft hem al twee keer eerder gehoord, dit radioprogramma. Dit keer met een uh, gastmuzikant, Roos Bief. Uh, onder die naam is ze beter bekend, maar nu gewoon als Roos Rehberg, haar eigen naam. Uh, u hoort Last van U, het Zesde Metaal. Van hier tot aan het zand. En weer. Toer en wie? Voel dat er blijven, het voel hem tussen, het voel hem tussen. Van hier tot aan het zand En wie weer... niet opereren laat het rust laat het rust geen last van u ik zet ermee ik wil een voorschrift voor ziekte congé met u flessen in twee glazen Wanneer when, when she was mij? song open Voor vier uur komen ze nog één keer terug, of komt hij nog één keer terug eigenlijk, het zesde metaal. Onze actualiteitenredacteur Martijn Middel, die houdt voor zijn mediaoverzicht altijd alle televisieschermen hier op het Mediapark in de gaten om er niks te missen. Maar vandaag heeft die held ook nog eens naar de radio geluisterd voor ja, zijn zeker. mediaoverzicht. Ja. Um naar het WNL-programma Avondspits, om ja. precies te zijn. Daarin uh, neemt presentator Joost Eertmans een stelling in over Twitter. Twitter trekt een riool aan anonieme zeikerts aan... die het leuk vinden om op alles en iedereen te schelden. Dat is een stelling. We luisteren naar de eerste beller. Peter Hendricks, goedenavond. Goedenavond, met Peter, uh, ja, met Peter Hendricks. Zeg maar. Uh, ik ben het wel met uh, de stelling eens. Ik laag ook wat is. Uh, ja. dan deels, alles voor eens. Meer en deels al het fotofoon op een.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 Maar ik zie nog geen verbetering. Ze komen nu met een zendmast of zo, wat dan ook. Dus je hebt moeite, moeite met het bereik? De ja. Hoort u dat? Peter Hendricks, hij heeft moeite met het bereik van Vodafone. Ik zou zeggen, doe er wat aan. Tijd dan om te lachen. Sommige mensen veranderen nooit. Hoe graag ze dat ook zelf zouden willen. Toch is het mogelijk om ineens een ander mens te worden. Jazeker, zeker. Man bij het hond is namelijk op bezoek bij Huug Bosse. Huug ontwaakte twee jaar geleden uit een narcose en is sindsdien niet meer dezelfde. Hij lacht namelijk meer dan ooit tevoren en daar is zijn vrouw niet zo blij mee. Als je ge gesprek voert en hij lacht alleen maar, dan, uh, nee, dat uh, gaat me irriteren. <lacht> En niet Huug zijn vrouw alleen is er niet blij mee. Nee, ook zijn familie is het meer dan zat. Die komt me nooit meer bij me. Nee, die zegt ook... Als je zo stom loopt lachen, dan, uh, dan zie je me niet meer. Het is ook stom. Misschien de liefste jongen van de hele wereld. Ja, ik heb wel eens anders meegemaakt. Volgens uh, Huug is er weinig veranderd, voor en na. Hij is nog steeds dezelfde man, zegt ie. hij. Uh, hij heeft wel altijd gelachen, man. laatste jaren lala, lacht hij meer dan vroeger. Oh. Ja hoor. Gewoon me niet hoor. Zie je op de... Oh, jok ik? Zou <laughs> ja? eigenlijk ook niet van me, maar ja. <laughs> En tot slot Rob Trip. Je kunt nog zo'n radioheld zijn... maar als je Ellen Dekwiet als verslaggeefster op een dronken boekenbal neerzet... dan raak je blijkbaar alle autoriteit kwijt. Ze luisteren niet meer naar je. Luister maar even mee naar Met het Oog op Morgen. Zij, Martina zei, uh, onze dochter. Uh, oh, dochters. Ik was al een klein beetje in de war, maar nu snap ik hem. Sorry. Ja. Ellen? Maar kan Maartje ook een beetje een soort van vriendin, dochter voor jullie worden? Ja, als ze dat wil, wel, natuurlijk. Goed zo. Ik ga Hoe nog ik een poging doen, ik <laughs> Ja, dat is, dat is wel een goede vraag. Kijk, is Ellen, zo precies je wat er nu gebeurt, Martina. Er wordt heel erg wild geknuffeld hier. <laughs> Oké, okay, dames. Ze zitten allemaal aan amen. ze zijn allemaal aan het <laughs> Ik aarderen over goed mijn wang en mijn nek. Ik geloof dat goed momentjes over, het, uh, over te, te nemen. Goed, wij komen straks terug op het boekenbal, waar ongetwijfeld nog uh, veel uh, drank zal vloeien. En tot zover alweer het mediaoverzicht. Dankjewel, Martijn Middel. Het is acht minuten voor half vier. U luistert naar als nog steeds wakker met het satirisch weekoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Goedenacht, van harte welkom bij Globaal nieuws op Radio 1. De inzamelingsactie voor een nieuwe bank loopt boven verwachting goed... Honderden euro's zijn inmiddels gedoneerd. Volgens de initiatiefnemer Dragan V. is er in het huidige klimaat veel behoefte aan een nieuwe bank... omdat veel mensen niet weten wat ze met hun geld moeten doen. Op een computer van een pedofiel uit Kerkrade is vandaag het programma Word 2007 aangetroffen. Het is nog onduidelijk hoe de verouderde versie van het tekstverwerkingsprogramma zo lang op de computer heeft kunnen staan. De pedofiel werd in 2003 al veroordeeld voor het bezit van Windows 95. Ja, goed, u hoort het. Vandaag bespreken we de actualiteit met Diederik Smit. Hij is opiniemaker voor het ANP. Hij geeft daar ook veel lezingen over in het land. Diederik, ja, je bent eigenlijk net binnen. Uh, was het druk op de weg? Op Da de 4 Delft richting Amsterdam tussen Leidserdam en Zoeterwouderdorp... is een vrachtwagen gekanteld. De rechterrijstrook is afgesloten... en er staat op dit moment nog een file van 6 kilometer. Nou ja, je hebt het gehaald in elk geval. Uh, laten we beginnen met het grote nieuws van de afgelopen weken. Syrië. Mm -hmm. uh, de berichten zijn... Ja, op zijn minst weinig hoopgevend. Wat denk jij dat er gaat gebeuren de komende tijd? Syrië houdt op 7 mei parlementsverkiezingen. De Syrische president Bashar al-Assad... heeft dat dinsdag bekendgemaakt op de website van het parlement. Ja. De verkiezing is een poging om de aanhoudende onrust in het land te bedwingen. De onrust begon deze week een jaar geleden. Maar ja, Syrië is momenteel zeker niet het enige wat speelt in die regio. De afgelopen weken zijn de spanningen tussen Israël en Iran hoog opgelopen. Ja. Hoe reëel is volgens jou de de dreiging dat dat conflict escaleert. De Iraanse opperste leider Ayatollah Ali Khamenei heeft gezegd... dat de nucleaire koers van zijn land, ondanks alle druk, niet zal veranderen. Oké, okay, dus wat dat betreft geen verandering. Hij zei dat vandaag kort nadat inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap... zijn land onverrichterzaken verlieten. Ja, dus dat zegt eigenlijk al genoeg inderdaad. Goed, we blijven het volgen. Dan even naar Europa. Uh, Nederland lag deze week onder vuur vanwege het begrotingstekort... Mm -hmm. Nu wordt Nederland sowieso al steeds minder serieus genomen binnen de EU. Ja, wat is daarvan de belangrijkste oorzaak volgens jou? De PVV heeft een meldpunt in het leven geroepen... waarop mensen kunnen klagen over Oost-Europeanen. Ja, Oké, okay, ja, dat zou natuurlijk kunnen meespelen. Maar in Europa snappen ze toch wel dat dat uh, gewoon geen regeringsstandpunt Premier is? Premier Rutte wilde eerder vandaag geen afstand nemen van het PVV-meldpunt. Volgens hem is de kwestie een interne aangelegenheid van de PVV. Ja, dus dat zou dan toch een verklaring kunnen zijn inderdaad. Ja, Diederik, wat is jou nog meer opgevallen in het nieuws deze week? Eieren zijn schaars en daardoor duur. Een boer kan nu 10 tot 11 euro krijgen voor 100 eieren. En dat is meer dan twee keer zoveel als een jaar eerder. Dat blijkt uit oh. cijfers van het productagentschap pluimvee en eieren, het PBE. Oké. Oh. De schaarste wordt veroorzaakt door Europese regels voor kooien van kippen... waardoor veel boeren ja, niet in staat goed, zijn om... Op... Nou, dat uh, nieuws geeft ons dan in elk geval weer een beetje hoop. Ja. Uh, tot slot, uh, jij was afgelopen week in de Arena. Ja, klopt. Hoe, hoe was het daar? In de Eredivisie heeft Ajax met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk. De Amsterdammers zijn met de winst ingelopen op de concurrentie. Titelkandidaten PSV en FC Twente liepen aan verrij op. PSV verloor uit bij Nakt Preda met 3-1... En in Nijmegen werd Twente met dezelfde cijfers verslagen bij NEC. Oké. Okay. Nou, had je, had je verder nog nieuws? Uh, nou, uh, nee, ja, uh, niet echt eigenlijk, nee. Oké, okay. nee. nou, goed bedankt in elk geval. Ja. Uh, ja, en tot zover ook globaal nieuws. Het is voorbij. Dag. Nog een prettige dag. Het satirisch nieuwsoverzicht van de Speld. Meer van de Speld op www.speld.nl. De lente komt eraan en dus verruilen de wielrenners... de woestijnen van Oman en Qatar weer voor de Europese wegen. Vandaag was de afsluitende tijdrit van de Tireno Adriatico. En uiteindelijk was het Vicenzo Nibali... die de, het eindklassement wist te winnen. Maar ook de Nederlanders waren goed op dreef. Zo eindigde Johnny Hogerland op de vijfde plek... en won Wout Poels het jongerenklassement. Aan de telefoon Antoine Lagerwij van de website wielerland.nl. Goeienacht. Goeienacht. Tireno Adriatico zegt misschien niet iedereen wat. Hoe belangrijk is deze koers voor renners? Ja, het is een uh, belangrijke koers ook met het oog op uh, de voorbereiding voor uh, de World Tour Milaan San Remo. En uh, ja, die koers die uh, staat hoog aangeschreven binnen het peloton. En uh, ja, je al een beetje kan meten hoe je ervoor staat tussen de klassementenrenners. En dus ook de opening van het wielerseizoen min of meer. Uh, Iedere maand dat het dan een opwindende dag is, hebben ze teleurgesteld? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben erg te spreken over uh, de ontwikkelingen gewoon in het algemeen van de wielersport. De uh, situatie is uh, en op het gebied van de doping uh, enorm uh, aangescherpt. Een andere positieve ontwikkeling voor het Nederlandse wielrennen is, we hadden eerst altijd Rabobank als Nederlandse ploeg. Maar van begint het ook steeds beter te doen. Liewe westgaard werd al tweede in parijs nice en in de Tireno deden ze het ook goed, toch? Ja, ik uh, moet zeggen dat uh, de, die jongens van Frans enorm goed gestart zijn. Uh, je ziet gewoon het positief effect van, uh, van de onderlinge kracht die er vanuit gaat als uh, bepaalde jongens goed presteren. Dan gaat de rest van de ploeg daar natuurlijk in mee. En ja, je ziet dat dat op dit moment bij de Rabobank eventjes uh, wat minder gaat. Kijk, uh, Lars zat er uh, goed bij in het nieuwsblad, komt ongelukkig te val. Als hij daar de lijn goed had doorgetrokken, dan had het nu waarschijnlijk ook iets anders aan. Ja, dan heb je het over Lars Boom, dat is een wielrenner van Rabobank. Die heeft een blessure opgelopen, toch? Nou, vooralsnog denk ik dat dat meevalt, gezien dat hij wel gewoon opgesteld staat voor milan Remo. Maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe ernstig het is, want een space blessure is een hele vervelende blessure. Ja, nu is Johnny Hoogland, die kennen we natuurlijk allemaal van zijn val in, in de Tour de France. Die wordt nu vijfde. Uh, Wout Poels, die wint het jongerenklassement. Leeuwe Westga, uh, die wordt tweede in parijs dat We moeten alleen nog wachten tot ze echte grote overwinningen gaan pakken, hè, de Nederlanders. Nou ja, kijk, um, de echte grote overwinningen, kijk, dat zit er gewoon aan te komen. Je kunt niet anders zeggen dat er gewoon een fantastisch stijgende lijn uh, is ingezet. De Rabobank heeft het gedaan, uh, uh, laten we zeggen, drie keer winst in de laatste tien jaar... in het eindklassement met Dekker en Frère. Ja, en je ziet nu dat op het moment dat de Rabobank dat niet uh, redt in, in een koers als de Tireno... dan staat daar gelukkig uh, de vakantie uh, ja, met, met mannen als Pols en met uh, uh, Johnny. Ja, en dat uh, ja, geeft toch wel rust voor... Uh, voor het Nederlandse wielrennen in het algemeen, moet ik zeggen. Ja, en de komende tijd gaat dus... Of, of eigenlijk, het is nu begonnen. Het wielerseizoen is nu echt begonnen. Uh, ja. Wat staat er de komende tijd aan, uh, aan echte uh, hoogtepunten aan te komen? Ja, wat ik zei, uh, de World Tour uh, Milaanse Remo is natuurlijk nu een uh, speerpunt. Ja. Waarbij uh, ja, de ploeg uh, weer... Uh, uh, ja, waar, waar, eigenlijk, waar het om gaat in, in, in de wielersport... Maar de Waar ze naartoe leggen, is dus aankomende zaterdag uh, de, de rit naar de bloemetjes. Kijk, de rit naar de bloemetjes. Dat hm. klink, klinkt lenteachtig. En dan kunnen we weer hele uren op de bank zitten te kijken... naar uh, ongeveer 200 man die inderdaad aan het fietsen zijn naar uh, San Reino ja. ja. toe. Ja. Heb je er alweer ja, zin het... in? Die hele middagen daar voor de televisie zitten? Ja, ik vind het fantastisch. Eh. Er zitten nou, mooie, vind... er zitten ja, mooie dan... dingen aan te komen voor de Nederlanders... en we gaan het uh, allemaal zien. Antoine Lagerwij van uh, Wierland.nl, Dankjewel. Alsjeblieft. Half één precies. Het Nieuwsminuutje met Martijn Middel. Een goede avond voor Rick Santorum tijdens de voorverkiezingen in de VS. In de staat Alabama heeft hij favoriet Mitt Romney verslagen. En ook in de staat Mississippi lijkt Santorum de man van de avond te worden. Met 87% van de stemmen geteld staat hij op ruim een procent voorsprong op Newt Gingrich. De voorsprong op Mitt Romney is nog eens 2% groter. De Republikeinse voorverkiezingen bepalen uiteindelijk... wie het op 6 november gaat opnemen tegen de zittende democratische president Barack Obama...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 En er voert op dit moment een grote brand bij Marmaris, Swarma, Pizzeria en Cafetaria in Tilburg. De melding van de brand aan het Pater van der Elzenplein kwam ruim een uur geleden binnen bij de brandweer. Ruim een half uur correctie. Bent u getuige van de brand? Kunt u ons meer vertellen? Neem dan contact op met de redactie en dat kan op telefoonnummer 0800-1121. Dankjewel Martijn Middel. Het Nieuwsminuutje. Iedere week spreekt talent een column in in Nog Steeds Wakker. Deze week is dat schrijfster Joyce Brekelmans. Een vlieg te zijn aan de wand van het boekenbal is een lang gekoesterde wens van velen. Dicht bij je schrijfhelden zijn, hen kunnen zien, horen en ruiken. Misschien zelfs wel aanraken, zoals zij jou hebben geraakt met hun woorden. Face-to-face -face met een drankje in de hand met je favoriete schrijver discussiëren over literatuur en het leven. Sprankelende conversatie, door met geestige observaties en wijsheden. Althans, zo had je het je voorgesteld. Maar wat als je in plaats daarvan geconfronteerd wordt met een brallende verschijning, die vanuit een paffig rood aangelopen hoofd megalomane teksten met grote klodders consumptie op je afspeelt? Met een brok bedorven Tessels die lompe grappen maakt over zijn hoogzwangere vrouw, terwijl hij een kleffe hand op je been legt en je daarbij veelbetekenend aankijkt. Een man die je tot een paar minuten daarvoor als genie had beschouwd, maar die duidelijk moeite blijkt te hebben om in zijn badkamer het zeebakje te vinden. Of de tandenborstel. Daar zit je dan met je roze bril aan diggelen. En terwijl je beleefde uitnodiging voor een intiem gesprek... op het Herentoilet van de Stadsgouwburg afslaat... denk je aan het, aan het boekje vol aantekeningen in je tas. Aan de woorden die je leven veranderden. Het boek wat je nooit meer met zoveel plezier zult lezen. Het zou je eigen schuld zijn, want idolen hoor je niet te ontmoeten. Ze zouden nooit af mogen dalen naar het onbarmhartige aardse voetlicht. Hoe meer je over hen weet, des te menselijker ze worden... En mensen zijn nu eenmaal lelijke, zwakke, feilbare wezens. Vandaag zag ik een documentaire over een van mijn helden, John Irving. Een schrijver die zijn personages onbegrijpelijke keuzes laat maken op een manier waardoor ze bijna logisch lijken. Een schrijver die schoonheid ziet, waarop het eerste gezicht louter lelijkheid woont. Hij komt over als een intelligente, zachtaardige, wijze en geestige man. Ik hoop dat ik hem nooit ontmoet. Dat was een column van columnist Joyce Brekelmans. Met het hart in de keel volgen diverse werknemers de ontwikkelingen in het katshuis. Bang dat hun baan wordt wegbezuinigd. Daar horen, we, daar horen ook mensen bij van de media. De 200 miljoen geplinde bezuinigingen op de publieke omroep lijken namelijk onvoldoende te zijn. Het ziet eruit uit dat er nog eens 100 miljoen bij komt. Jan Slachter van Omroep Max noemt het de doodsteek van Hilversum... en spreekt daarom vandaag de voicemail van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Beste Mark, ik spreek even je voorspeel in omdat ik me zorgen maak over een gerucht dat eronder gaat. De publieke omroep moet nog eens 100 miljoen extra bezuinigen. Bovenop de bezuiniging van 200 miljoen die we vorig jaar al opgelegd hebben gekregen. Door deze bezuiniging van 200 miljoen verliezen nu al tussen de 600 tot 800 mensen hun baan bij de publieke omroep. En heb ik het nog niet over het banenverlies bij de televisieproducenten en de facilitaire bedrijven. Een extra bezuiniging van 100 miljoen mark is de doodsteek voor Hilversum. Er zullen nog eens honderden banen verdwijnen. Hilversum wordt dan een spookstad en een bedrijfstak wordt om zeep geholpen. En wist je dat het schrappen van het derde net een bezuiniging van 9 miljoen oplevert? Ook dat zet geen zoden aan de dijk. Maar bovenal zullen veel meer mensen de programma's van Max en die van de collega-omroepen gaan missen. Je begrijpt dat ik me zorgen maak. En alleen jij kan die zorgen bij het publiek en bij mij wegnemen. Wist je trouwens dat het publiek de publieke omroep met een dikke zeven waardeert... en dat de Nederlandse publieke omroep op Spanje, Portugal en Italië na de goedkoopste publieke omroep van Europa is... Wij hebben met minister van Bijsterveld afgesproken dat we 200 miljoen gaan bezuinigen... en het aantal omroepen terugbrengen tot acht. Die afspraak staat. Tot slot geef Nederland weer vertrouwen. En zorg dat je Nederland niet kapot bezuinigt. Een tip? Misschien het kwartje van Rutte, maar dan niet als kok het kwartje nooit meer teruggeven, hè? Vandaag laat ik een taart bezorgen bij het katsuis. Tijd voor een beetje zoet in plaats van bitter. Wil je me vanavond even terug? Groeten, Jan Slachter. Dat was Jan Slachter van Omroep Max. Hij sprak de voicemail in van Mark Rutte. zonder hem op, helaas. Ja, om tot vanavond te onthouden. Ja. Uh, hoewel Sinterklaas en de kerstman al enige tijd het land uit zijn... hebben de medewerkers van de gemeente Vlaardingen nog een onverwacht cadeautje gekregen. Ongeveer 200 medewerkers hebben of krijgen de nieuwste iPhone van de gemeente. Alles bij elkaar opgeteld, gaat dit de gemeente iets meer dan 3,5 ton kosten. Veel te veel en overbodig, vindt SP-gemeenteraadslid Ingrid Wijkers. Goeiedag mevrouw Wijkers. Goedendag. Ja. Ja, goeienacht. Dat is best veel geld. 350.000 euro. Ja, 360 zelfs. Zo. Ja, zelfs s'nachts zijn we uh, uh, moeilijk in, in uh, tenminste kieskeurig in uh, de juiste getallen. Ja. Nee, nou. Dus 360.000, 120.000 euro aanschaf. En dan hebben ze de 240.000 euro structureel, uh, 100 euro per uh, ambtenaar. Nou, het gaat om. Uh, 200 ambtenaren, 200 iPhones en ja, allemaal krijgen ze 100 euro beltengoed van de gemeente en Kunnen ze privé en zakelijk bellen. Is dat trouwens normaal dat je als je bij de gemeente werkt een telefoon krijgt van de gemeente? Niet, niet zozeer dat deze dure telefoons zijn, maar gewoon dat je een werktelefoon krijgt? Ja, dat denk ik wel. Ik heb me er eerlijk gezegd nooit in verdiept. Uh, omdat uh, ja, de ambtenaren die ik uh, voorheen zag uh, bellen, die hadden dus niet... Uh, ja, die hadden zeg maar eventjes uh, uh, de Nokia's of... Uh, Weet je, dus de normale toestelletjes, ja, en dan, dan zie je niet zo'n apparaat en dan ga je niet vragen aan zo'n ambtenaar van, hoe kom je eraan, of is dat je werktelefoon? Of, uh... mm -hmm. Dus ik ga er gewoon vanuit dat het uh, misschien wel een en-en verhaal was ook. Ja, nou werden de Nokia'tjes uh, naar hartelust ingezet in de jaren 90. Inmiddels is het 2012. Ja. Is het niet gewoon terecht dat ze een fatsoenlijk toestel krijgen? Nou, een HTC had toch ook gekund? En wat was daar het voordeel van geweest? Nou, nee, niet zoveel. Want een HTC'tje die kun je dus aanschaffen voor rond de 150 euro. En ik heb zelfs al vanavond gehoord van een werkgever. Die heeft er één keertje 5000 aangeschaft. En toen kostte zo'n toestelletje maar 35 euro. Ja, ja. Per, per stuk. Per stuk, ja. En er zat dan ook nog een abonnementje bij. Dus ja, uiteindelijk toch een heel stuk voordeliger als van een iPhone. Ja, maar waarom heeft de gemeente dan besloten tot een iPhone? Nou ja, die antwoorden komen nog. Daar zitten we vol spanning op te wachten. Die, die, toch, de gemeente blijft... Uh, uh, volhouden dat, dat het uh, financieel uh, ook in deze tijden verantwoord is, deze uitgaven. Ja, ik, ik, ik ken de gemeentepolitiek van uh, Vlaardingen niet echt... ...maar is het, heeft Vlaardingen veel te maken met uh, bezuinigingen ook? Ja, want binnenkort gaan alle collegeleden... ...die gaan uh, drie dagen zo'n beetje in een hutje op de hei zitten... ...om de miljoenenbezuinigingsronde uh, te bespreken. Okay, dus en ju, juist in de, dit kader vind ik het dus totaal niet gepast... Uh, dat ze dadelijk terugkomen van het hutje op de hei... Uh, tegen de bewoner van Vlaardingen gaan vertellen... waar ze de broekriem nog verder aan moeten halen. En dan ondertussen wel 360.000 euro uitgeven... aan telefoontjes voor ambtenaren die hm. veel te duur zijn. Nu wil ik de boel niet nog meer opstoken... maar het vorige hutje op de hei stond uh, op Tessel ja, En dat kostte dat is... ook al 32.000 euro. <laughs> ja, dat was nog het andere college. Tenminste, dat is natuurlijk gevallen. Uh, want een, een, een, uh, ja, er is we, we, we, we pas geleden nog aan me gevraagd van, ja wat dan, hè? we lossen dit niet op, ga je het college dan laten klappen. Dan denk ik, nee dat kan ook niet, want het alternatief is het college wat net opgestapt is. En dat maakt het voor de Vlaamse bewoner nog vele malen erger. Maar ja, dus dat, die, die, die, uh, uh, dat was een reisje ja, voor raadsleden waar wij dan samen met ChristenUnie en GroenLinks niet aan mee hebben gedaan... Mm -hmm. Dus voor dat aantal raadsleden ja, was het toch nog iets van 32.000 euro. Ja, dat vonden we schandalig. Nu u het toch hebt over niet meedoen, uh, u doet wel mee in dit college. Ja, ja. Ja, dan had u toch gewoon nee kunnen zeggen? Ja, met dat verschil, want ik het pas zondag te horen kreeg. En toen bleek dus dat er al 120 ambtenaren met een iPhone rondlopen. En dan komen er nog 80 binnen. Dus uw wethouder heeft daar een steekje laten vallen? Hij heeft het gewoon niet verteld. En ik, ik hoorde ook later dat het een collegebesluit was. Nou ja, daar gaan we dan in principe als raad niet over. Maar aan de andere kant denk ik, ja jongens, als je over dit soort bedragen gaat praten, lijkt het me toch wel heel voor de hand liggend dat je daar toch even contact dus met alleen de fractievoorzitters hè, ja. over opneemt. Maar niemand wist wat. Iedereen die, die, die stond ook uh, versteld van mijn artikel 36 vragen. Ja, dus u bent ook boos op uw eigen wethouder? Ik ben boos op iedereen ja, die hier aan meegewerkt heeft, Absu ja echt absoluut. Ik heb gisteren nog een gesprek gehad met mijn wethoudertje en ik heb het hem ook gezegd. En uh, wat kunt u hier dan nu nog aan, aan doen? Of gaat u er persoonlijk voor zorgen dat al die ambtenaren die een iPhone hebben... en die nu alle apps aan het downloaden zijn, dat die hem gewoon weer kunnen inleveren? Nou, dat zal niet meer lukken, denk ik. Ik denk dat dat een illusie is. Uh, wat ik wel wil gaan proberen, ik heb zelf vanavond bij toeval... Uh, als je dan iPhone uh, slash Vlading en zo indrukt op... Uh, op de computer, daar kom je dus op een gegeven moment, kwam ik op een rekensroom. Het blijkt dus dat die hele iPhone met de belkosten aan de, hè, gerelateerd aan de ambtenaren... komt op iets van 1,2 miljoen in die drie jaar dat ze, dat ze hem mogen gebruiken. Of desnoods daarna overstap op de iPhone 5. Ja, ik wil niet heel cynisch doen. Maar dus die 1,2 miljoen, ja, en dan wil ik toch gaan proberen om te kijken... Kijk, die iPhone zelf kan ik niks meer aan doen. Ze hebben hem nu alleen maar. Maar wat ik wel kan proberen is toch de uh, zorg te dragen dat de, de privékosten die die ambtenaren maken, dat ze die gewoon zelf betalen. Ja. En uw wethouder? Ja, die zoekt het maar uit dan. Die zoekt. <laughs> Zoekt maar, u bedoelt, die mag dan naar huis? Of bedoelt u... nee, nee, die blijft gewoon zitten waar die zit. En ik denk, wij, los, wij hebben natuurlijk wel het dualisme heel hoog in het vaandel staan. Ja. Uh, wij werken, uh, de, de wethouder doet zijn ding en wij als fractie doen ons, ons ding. Ja, maar u bent en... het niet eens met zijn ding. Dus nee, ik, het ik zeggen... ben het niet eens met hem. Aan de andere kant heb ik ook alweer een klein beetje een geluk dat het gevoelsmatig, hij is niet de verantwoordelijke wethouder hè, over mm -hmm. dit onderwerp. Ze spreken dan wel met één mond, maar mijn wethouder is dan weer afhankelijk wat hij te horen krijgt van de wethouder Economische Zaken. Nou, en die heeft dit geregeld. Yeah. Uh, die, mijn eigen wethouder had niet eens alle antwoorden, want die werd eigenlijk ook helemaal overdonderd door dit uh, bericht. Yeah. Dus ja, in dit opzicht gun ik hem dan het voordeel van de twijfel en alles blijft wel zoals het was hoor. Dus, maar dat wil niet zeggen dat wij als fractie niet, fractie niet gewoon onze eigen koers kunnen blijven varen. Dus wij gaan doordrammen om in ieder geval uh, van die 100 euro die iedere ambtenaar uh, krijgt... Ja. Om daar zeker minimaal 40 euro uh, van uh, uit, uit uh, dat, van salarisvermindering uh, vanwege de privékosten. Nou, ik raad u van harte aan, mocht het allemaal niet lukken om gewoon lekker bij de gemeente te gaan werken. Heeft u een mooie telefoon en u mag gratis bellen. Nou, lijkt me niet hoor. Oh. <laughs> nee, in de gemeenteraad blijft u in ieder geval zitten voor de SP in, uh, ja, in Vlaarling. Ja. Dank u wel, Ingrid Wijker. Oké, okay, dank u wel. Doei. We luisteren nou nog steeds wakker, omroep WNL en muziek in de studio. Het zesde metaal speelt van onder. Wint waar varen van zonders. Wint te varen voor uw zonders. Mensen zijn zoveel verodderd. Jij jen voor jijn maakten we brokken. Van zijn we vertrokken. We er voor gekozen. Het was altijd als afgesproken. Je kunt er niet van onder me zijn. Kunt er niet van ondermuzen en al die kwam is niet gebleven en alles is vooraf te heven de grote ziektes van het leven. Zijn nog van gespoord gebleven, tot nu altijd gespoord gebleven. Je kunt er niet van onder muzen, je kunt er niet van onder muzen. Je kunt er niet van onder Van onder... Klein applaus, omdat we met weinig zijn. Het zesde metaal hoort u van uh, Wannes Kapelle, is dat zijn, uh, zijn bijnaam van. Um, je speelde tot voor kort uh, veel bij, uh, bij Roosbeef... die hier al de hele tijd op de grond uh, in de studio <laughs> bij zit... bescheiden te zijn. Dat is natuurlijk best een, een uh, gevestigde naam in Nederland. Is het de bedoeling om met het nieuwe album Ploegsteert... ook door te breken in Nederland? Um, ja, dat zou leuk zijn. Um, het album is hier nog uh, niet officieel uit. Dat zou pas in het najaar um, echt uh, ook in de winkels moeten liggen. Um, maar ja, het is hier nog wel iets meer aan de weg timmeren dan in België. Op welke manier? Ja, gewoon qua... In, in België ben ik al sinds 2005 zo uh, veel ja, ja. overal aan het optreden. En daar pluk ik nu een beetje de vruchten van. En hier is het nog, uh, staat het nog aan het begin. Want nog niet zo lang geleden was je in België bij de laatste show, heet dat volgens mij, dat programma. Ja. Dat is uh, een van de best bekeken late night. Talkshows een beetje vergelijkend met onze Pauw en Witte man. Een beetje, ja, of, of de wereld, de wereld, wereld draait door. Van. Alleen dan ja, later ja, op de avond. Ja, ja. Is, dat, is, dat, is dat een soort doorbraakmoment voor, voor Belgische artiesten om daar te staan? Ja. ja ik merkte het uh, s ochtends bij de bakker. Uh, en toen ik mijn kinderen naar school deed. Uh, ja, de, het is... Uh, het is nee, wel je bent de een... held van het schoolplein daar. <laughs> ja, uh, het, je merkt wel dat het heel, heel veel bekeken wordt. Ja. En... Ja, je kunt zo twintig keer in de krant staan, maar één keer op televisie komen, uh, dan kent ineens iedereen je. Ja, dat ja, is een bekend probleem van radiopresentatoren <laughs> ja. Ja. Uh, ja, en dat, dat album Ploegsteert, um, dat is opgenomen met een bijna volledig nieuwe bezetting. Het was, ja. Er was eerst een hele andere band. Ja. Betekent dat dat Ploegsteert een alias van je is? Of is het wel echt de bedoeling dat deze band... Um, het zesde metaal blijft? Um, het, ik had eigenlijk um, een tijd geleden beslist dat uh, het zesde metaal, vooral Wannes Kapelle <laughs> uh, blijft, dat was sowieso al sinds het ontstaan van de band de enige constante um, gewoon puur omdat het uh, praktisch bijna onhaalbaar is om altijd met dezelfde muzikanten te spelen, omdat iedereen in verschillende bands dan ook speelt en uh, ik wou het ook zo meer per periode zien. Uh, in het najaar gaan we een theatertour doen met strijkers en dan is het weer een andere bezetting. En wat betekent het zesde metaal eigenlijk? Uh, het verwijst eigenlijk naar een studierichting uh, metaalbewerking. En het zesde jaar is het in het laatste jaar. En dat waren zo de stoerste mannen van, uh, van de middelbare school. Ja. Nu, nu, heeft er behoorlijk lang gezeten tussen je eerste en dus je net nieuwe tweede plaat. Je, je hebt dus ook bij veel andere bands gespeeld. Vooral in Nederland dan bij, bij Roosbeef. Ja. Uh, had je die periode echt voor jezelf nodig? Of was het meer uit nood geboren? Uh, het is uh, ja, meer uit nood geboren. <laughs> uh, ja, ik, ik had het heel moeilijk om, uh, om opnieuw te gaan schrijven. Om nieuwe nummers te maken. Uh, wat ik daarnet al zei met het... Uh, de veranderingen in mijn leven. Um, maar ook, ja, er speelde van alles mee. Ik, ik, was ook wel, ik merkte dat ik ook wel wat gefrustreerd was over de, um, wat, wat de eerste plaat maar gedaan had. Ik had het gevoel van: dit is het beste wat ik ooit kon maken. En, en, uh, en niemand heeft het nu gehoord. <laughs> um, maar ik ben er uh, over geraakt. En ik wou gewoon niks uitbrengen omdat het twee jaar na de vorige plaat was of zo. Dus. Ja. Goed, in, uh, in het najaar gaan we in Nederland het album horen. Ja. Ik kan nu al niet wachten. <laughs> en uh, het, het wordt voor jou nog een heftige dag, geloof ik. Jij weer helemaal terug naar Antwerpen om de kinderen naar school te brengen? Ja. Ja. <laughs> ja. Het is toch wel rock roll om zo'n nacht door te trekken. <laughs> eh, nog even als laatste. De, de, waar kunnen mensen je vinden? 6demetaal.be .be, inderdaad. Punt be. Of op Facebook. en Twitter ja, en ja. alle moderne. Allemaal. Kijk, heel erg goed. Dan kunnen mensen je vinden als ze nog meer willen horen. En waarom zouden ze dat ook niet willen doen? Dankjewel voor je komst naar de studio en de Graag muziek. Het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Het kabinet Rutte is vandaag stevig aangesproken... op het Polen-meldpunt van de PVV. Het PVV-meldpunt over Oost- en Midden-Europeanen... kan echt niet in de Europese Unie-premier Mark Rutte... en zijn regering moeten de discriminerende website veroordelen... en er afstand van nemen, zegt het parlement. Het waren de duidelijke woorden van een ruime meerderheid... van het Europees parlement vandaag, zoals Bastian al zei. Iemand die het daar ongetwijfeld volledig mee eens is... is Pol van het jaar, rapper Mr. Polska, Sjemma... Ja, maar... <laughs> voor de duidelijkheid, dat is een Poolse groet. Ja. Uh, we, we bellen jou niet alleen maar omdat je toevallig, pol van, of nou, niet toevallig maar pol van het jaar bent, maar ook omdat je meldpunt waardevolle gezelligheid hebt opgericht. Een uh, tegenwicht Klopt. eigenlijk uh, tegen het PVV-meldpunt. Uh, um, uh, hoe, hoe staat het daar nu eigenlijk mee? Um, nou, uh, eigenlijk komen er gewoon nog steeds elke dag reacties binnen. En wat voor reacties zijn het dan? Ja, van, van mensen die uh, waardevolle gezelligheid uh, melden met de de, Oosterburen, de nieuwe Oosterburen hier in Nederland. Want het gaat eigenlijk om positieve verhalen over mensen uit, uit, uit Oost-Europa, Oost Polen natuurlijk. Klopt. Ja. Ja, heb, heb jij eigenlijk... Uh, dat, dat meldpunt is er gekomen omdat de PVV denkt dat er heel veel klachten zijn. Heb jij vaak moeten uh, verdedigen als Pol, zijn er voor misschien mensen die, uh, die ook uit Polen kwamen en voor overlast zorgden? Nou... Um... Eigenlijk heb ik nog nooit meegemaakt uh, dat, dat iemand zelf met klachten naar mij toe kwam en daarover vertelde dat ik dat moest verdedigen. Maar natuurlijk wel, uh, soms heb je wel eens gesprekken met mensen over wat er in de media dan komt. En dan als uh, zulke dingen van de PVV, dan moet je daar wel weer over gaan vertellen uh, natuurlijk en dat wel uitleggen. En, en daarom heb ik ook eigenlijk die website gemaakt om uh, ja, gewoon een, een, een tegen, tegenwoord voor, uh, tegen de, wat, wat er nu gebeurt. Ja, want nog los van dat belpunt, daar wordt natuurlijk al vaker niet al te positief gesproken over Polen. Ja, precies. Maar dat, ja, dat is een beetje wat je ook een tijdje geleden had uh, met, uh, met, uh, over de Marokkanen en de islam en alles. Dat, zag je dat ook dat dat gebeurde, toch? Dat wel, ja. Maar is deze website ook bedoeld om dat stigma er een beetje af te halen? want Ze drinken veel, ze, ze maken dingen kapot. Ja, weet dat je wat is? het is? Ik, ik, ik, ik, ik, het is een klein beetje met een knipoog, weet je wel. Ik ben geen politicus of zo. Maar ik wou gewoon eventjes iets doen dat, dat, er, uh, dat er ook gewoon een, een, een tegenreactie tegen dat was. En ook gewoon om te laten zien dat heel veel mensen eigenlijk helemaal geen lastie van hebben... en eigenlijk het hartstikke leuk vinden dat die mensen hier zijn. Ja, nu zeg je ik ben geen politicus, maar heb je nog wel de berichtgeving zoals bijvoorbeeld vandaag... dat het in het Europese parlement besproken is? Volg je dat nog wel? Ja, zeker. Ik, uh, ik, uh, ik heb het uh, even op internet allemaal gelezen... En ben je ja. blij met de reactie uit Europa? Ja, ik zat er eigenlijk al lang op te wachten dat het ging gebeuren. Ik vond het al een beetje lang duren. Ja. Maar is het dan niet een beetje een mosterd naar de maaltijd? Stel dat premier Rutte nu alsnog dan zijn verontschuldigingen gaat aanbieden... dan is het toch alleen maar omdat ze vanuit Europa hem eigenlijk ja, min of meer precies. gedwongen hebben. Dan komt het niet oprecht vanuit hem, lijkt het wel. Nee, en ik, ik vind het sowieso een, een hele slappe, slappe lul uh, eigenlijk voor het, uh, voor, voor, door dit. Omdat als er zoiets aan de, aan de hand is, dan, uh, dan, ach, dan kan je niet gaan zwijgen... want dat vind ik gewoon zwak uh, een beetje... Je moet op zijn minst zeggen wat je daarvan vindt, weet je. Ja. Onda dat Ondanks dat het eigenlijk een punt is van de PVV natuurlijk, waar Rutte dan weer minder mee te maken heeft. Maar uh, het was zo, zo erg uh, in het nieuws elke dag uh, voor twee weken lang, dat, dat je dat niet in een, in een soort van uh, ja, uh, kuil kan gooien en begraven en niks erover zeggen, maar dat je daar gewoon ook iets van moet zeggen als dat zo erg in de media is. Ja, nou heet het meldpunt Waardevolle Gezelligheid. Uh, laat dat nou ook heel toevallig de titel van je album zijn? Ja, klopt. <laughs> Is het ook een beetje een promotieactie of gaat het album ook over de tema? Uh, nou, het album gaat sowieso daar ook over, maar ik zocht gewoon een pakkende titel. En uh, dat, was, uh, dat vond ik een pakkende titel. En als ik daardoor uh, wat meer mensen bereik die misschien mijn cd kopen, ja waarom niet? Maar dat was niet uh, de insteek hoor. Ja, en laten we hopen dat je nu in de, de toekomst de waardevolle gezelligheid vooral weer kan gebruiken als titel voor je muziek. Want dat lijkt me dat je eigenlijk nog veel meer, meer mee, mee bezig wil houden. Dankjewel, Mr. Polska, zullen we maar zeggen. Want eigenlijk is de naam Włodzimierz groot. Ja, klopt. Kijk, we zeggen dat ook nog goed, weten we dat ook. Mr. Polska, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Onze 16-jarige verslaggever Rens Gooseling zit in Vierhavo... en heeft voor ons al heel veel van de wereld gezien. Maar onze Rens neemt daar geen genoegen mee. Hij wil de beste worden in eh, alles eigenlijk. En dus neemt hij vanaf nu wekelijks les bij de allerbeste in hun vak. Vandaag wil onze Rens positief leren denken. Positief denken met Emiel Raterband. Ja, goeiedag. Ga je Je hebt een praatje gehouden waarom eigenlijk de mensen positiever moeten zijn... Ja. En nu heb ik een probleem en ik denk dat jij me ermee kan helpen. Nou, ik zit namelijk nu in de vierde, vier HAVO, op ja. de middelbare school. En ja. ik sta op dit moment er gewoon nog niet zo goed voor. Ja. En dat komt denk ik ook omdat ik, ik ben de motivatie gewoon helemaal kwijt. Ja. En ik dacht, nou ja, bij wie kan ik dan beter terecht als ja. bij Emiel Ratelband. Nou oké, okay, heel simpel. Wat heb je dan nou gehoord? Je hebt vandaag één ding gehoord, dat is de focus. Uh, je zit dus nu in de vierde van de HAVO, zeg je. Wil je graag nog drie al op deze klotenschool blijven zitten. Nee, totaal niet. Okay, goed. Nou, dus dat is al eh, vreselijk om ervoor te zorgen... dat je dus je best gaat doen. Jij bepaalt nog of je anderhalf jaar wil blijven zitten. het is nu eh, maart. Dus ik zou zeggen, nou, de schouders eronder. In de laatste drie maanden, maart, april, mei... gewoon even zorgen gewoon dat je gewoon voldoende haalt En dan ga je over. Maar laten we eerlijk zijn... Zo makkelijk gaat het toch niet? Jawel, het is wel makkelijk. Dat is nou je dromenleven. Je moet een beslissing nemen. En als je beslissing neemt, kom je in een positief visieuze cirkel. En het gaat juist daarom om in die positief visieuze cirkel te komen en dan te blijven. U bent ja. meer ervaren dan mij. Ik ben nog niet zo oud. Nee, gelukkig. Ik uh, wou net zeggen, want ik zit niet op de AVO. Ik ben 63. <lacht> en jij bent 16, ja, oké. Okay. Ja, je hebt al een heel leven achter de rug. Ja. Het kan toch niet zijn dat je altijd maar positief nee, bent? Nee, maar die hoeft ook niet altijd positief te zijn. Want dat is allemaal niet erg. Maar het gaat er namelijk om, de dingen die jij graag wilt hebben in je leven. Nou, dan moet je de prijs voor betalen. En dat is gewoon afzien. Ben je, ben je zelf trouwens een keer blijven zitten? Uh, ik heb alleen maar zes klassen lager school, want ik was te stom om voor de duivel te dansen. Maar dat waren andere tijden. Ja? Dus, maar dat geeft ook niet. Dat is ook helemaal niet zo belangrijk. Kijk, ik heb het op een andere manier gedaan. Kijk, jij wil je haven afhalen. Ik heb nooit de intentie gehad om de HBS af te maken of naar de universiteit te gaan. Ik wilde op mijn negentiende miljonair zijn. Dat was ik dan ook. Je was op mijn 19e miljonair? Ik was op mijn 19e miljonair en op mijn 21e was ik alles kwijt. Maar dat maakt niet uit. Daarna ben ik nog vier keer miljonair geweest en vier keer miljonair afgeweest. Want het gaat niet om het geld, het gaat gewoon om het spel. Ik zou ook om mijn 19e heel graag miljonair zijn. Dan maak ik die fout niet dat ik om mijn 21e weer vanaf ben. Nou, dus als jij kunt bewijzen dat je volgend jaar je diploma hebt. dan kun je er even terugkomen. Dus bel me volgend jaar mei, dus 2013. Bel je me op en zeg: Ik heb mijn diploma in mijn zak. en dan zal ik je al precies de handleiding geven. hoe je dan in twee jaar tijd dat je miljonair kunt worden. Want dat is namelijk heel simpel. Nou, dan gaan we dan even bellen. Hé, hey, maar iemand die zo positief is als jij. Je, je staat eigenlijk altijd positief in het leven. je kan iedereen erbij helpen. kan je mensen ook echt van hun problemen af helpen? Het probleem is ook. een probleem. Is een denkmanier. Het zijn altijd dezelfde meisjes die slachtoffer zijn van een Loverboy. Het zijn altijd dezelfde mensen die lastig gevallen worden. Maar het is natuurlijk af en toe wel lastig om daaruit uit te komen. Heb je dan nog tips? Dat je denkt, nou, misschien moet je, moet je eens uh, thuis op de bank gaan liggen, twee benen omhoog. En, uh... Nee, dat moet je zeer zeker niet doen. Want lichaam en geest zijn onlosmaken met elkaar verbonden. Dus op het moment is het prima dat je gaat liggen en dat je denkt bij jezelf, ik ga eens even rusten, wordt je geest ook rustig. Dus je moet in ieder geval bewegen. Dat zie je vandaag de dag dat mensen ook steeds meer gaan sporten, dus hartstikke goed. Mensen gaan ook steeds verstandiger reten, dat is ook hartstikke goed. En mensen ze gaan gewoon steeds meer bezig zijn met zichzelf. En dat is ook hartstikke goed. Want zo vertelde je hoe ik morgenochtend wakker moet worden. Ik denk dat ik het ga gebruiken. Misschien kun je het ook voor, voor onze luisteraars nog een keer uitleggen. Nou, dus gewoon morgenochtend, als je wakker wordt, dan verander dan nou gewoon de gewoonten. Dus kijk eens in de spiegel en wees nou eens blij met wie je bent. Dus zeg nou een vraag, stel jezelf de vraag eens. En van, gewoon, van wie is nou de knapste persoon in de badkamer? Nou ja, goed, er is maar één persoon in de badkamer dan ben jij. Nou, je begint te lachen. En dan geef jezelf daarvoor een applaus. Klap jezelf daarvoor op de borst. Dus gewoon op een andere manier beginnen. Ik kom je dus met een vraag hoe kan ik positiever gaan denken? Om die motivatie te krijgen, wat is nou het beste? jij had naar voren kunnen komen en denken dus op die manier van... ik ga dus iets doen wat ik niet weet wat het is. Dan had ik een krokodil over me heen laten lopen. Ja. Zou daar mijn motivatie voor ja. school beter ja, ja, door gaan? Ja, ja. ja, dat is als je tegen jezelf zegt, ja, ik kan het niet en ik hoef het niet... en ik wil het niet en ik mag het niet en ik, uh, het lukt me niet vandaag... ja, dan lukt het ook niet. Dus het tegenovergestelde is ook waar. Als je zegt, ik kan het wel en ik wil het wel en het, het lukt me en ik ga ervoor... ja, dan lukt het wel. Dus het is een kwestie van gewoon anders leren denken... Tjaka, juist, tjaka, en is het. Positief leren denken, dus wij mogen het wel zeggen... de beste 16-jarige verslaggever van de hele wereld, tjaka. Rens Gooseling. Tjaka. Ja, uh, en dan uh, <laughs> nu naar het beste nu, programma de, de, de, de beste van... beste Robert Smit van... Uh, <laughs> van uh, nu al wakker, Robert... Uh, ja, vertel het eens. Jullie gaan zo meteen na vier uur, uh, twee uur radio maken. Wat komt ons zo langs? Ja, na het nos zijn wij in de beurt. En uh, wij gaan uh, bellen met Suriname. Daar hebben we onze uh, correspondent Pieter van Malen. En met hem gaan we het hebben over Daisy Boutersen. Want hij is van plan om uh, een aantal ministers te gaan ontslaan. Dat stond al een tijdje op de planning. Maar dat gaat vandaag daadwerkelijk gebeuren. Uh, verder gaan we het hebben over uh, Pidag. Het is namelijk Pidag. Pidag? Ja, het getal Pi. Uh, we hebben een beetje rondgebeld. Ja, we hebben, we hebben een beetje rondgebeld, inderdaad. En we zijn uh, op het spoor gekomen bij een wetenschapsjournalist... die ons alles gaat vertellen over Piedag. Kijk, Piedag. Ja, dat klinkt, dat klinkt als een hoogtepunt. Dat alles dus uh, zometeen op deze zender. Nu al wakker met uh, Robert Smit in Ingeloes Tol. Ja, dit programma zit erop. Volgende week dan, uh, komen we pas weer terug. Weer ongeveer op dezelfde dag, weer op dinsdagnacht. Uh, tot dan. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.